Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Ho, ho. Mariet Krol met het NOS-journaal. Jongeren met een beperking worden in sommige regio's te vroeg van school gestuurd... terwijl ze volgens de wet tot hun twintigste les mogen krijgen. Dat zeggen scholen voor speciaal onderwijs tegen Reporter Radio. Waarschijnlijk gaat het om tientallen jongeren. Vanaf hun achttiende hebben jongeren met bijvoorbeeld autisme of het syndroom van Down toestemming nodig om naar school te gaan... van de regionale koepel van schoolbesturen. Niet elke koepel stemt in met de verlenging. De jongeren gaan dan vaak naar de dagbesteding. Dat is goedkoper. Volgens de scholen zijn de extra jaren onderwijs... juist cruciaal voor de jongeren. Er komt voorlopig geen verbod op een negatieve spaarrente... heeft minister Hoekstra van Financiën besloten. Kamerleden hadden hem gevraagd zo'n verbod te onderzoeken... Ze maken zich zorgen over kleine tot gemiddelde spaarders... als die moeten gaan betalen om hun spaargeld ergens onder te brengen. Hoekstra vindt zo'n negatieve rente ook ongewenst... maar noemt een verbod erop nu een te drastische stap. In Frankrijk zijn de afgelopen dag naar schatting 700.000 demonstranten de straat opgegaan. De actiedag was bedoeld als protest tegen de pensioenplannen van president Macron... maar liep uit op een algemeen protest... In Parijs waren brandjes en vernielingen en ook in Nantes en Lyon waren opstootjes. In Parijs ligt het openbaar vervoer nog het hele weekend stil. En bij de Falklandeilanden is het wrak gevonden van een oorlogsschip uit de Eerste Wereldoorlog. De Duitse panzerkruiser verging in december 1914 bij een zeeslag tegen de Britten. En daarbij kwamen alle 800 opvarenden om het leven schip werd gevonden op de bodem van de oceaan op zo'n 1600 meter diepte. Het weer. Vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen en de temperatuur loopt op. Ook de komende dag nog geregeld buien bij ongeveer 9 graden. En vooral aan zee staat een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.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 FM Ho ho ho Dit is kerst met ZFM Met men en nu de nacht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 ZFM. Ho, ho, ho, Dit is kerst met ZFM. Met men nu de nacht.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 GFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu de nacht. ZFM wenst u u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van...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 FM Ho ho ho Dit is Kerst met ZFM Met nu de nacht